Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een huishuren in de vrije sector is vorig jaar gemiddeld 6,2% duurder geworden. Met name in de grote steden stijgen de huurprijzen hard, meldt verhuurderswebsite Pararius. Rotterdam is koploper met een huurstijging van 6,9%. Toch is een huisuren in Rotterdam nog altijd een derde goedkoper dan in Amsterdam. Er worden wel vrije sector huurhuizen bijgebouwd. Maar aan woningen tussen de 700 en 1000 euro blijft volgens Paradis gebrek. In de Somalische hoofdstad Mogadishu... hebben strijders van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. een aanslag gepleegd op een militaire basis van de Afrikaanse Unie. Eerst ontplofte een autobom bij de poort van de basis. Vlak daarna rende een strijder het terrein van de basis op. Toen die werd beschoten, bliezen ze zichzelf op. Persbureau AFP zegt dat er zeker acht doden zijn gevallen. De Bosporusbrug in Istanbul krijgt een nieuwe naam. Voortaan gaat de beroemde brug tussen het Europese en het Aziatische deel van de Turkse stad... Brug van de martelaren' van 15 juli heten. Bij de koepoging van anderhalve week geleden werd bij de brug hevig gevochten. De brug werd bezet door de koeplegers. Aanhangers van president Erdogan probeerden dat te verhinderen. De schoonmoeder van Formule 1-baas Bernie Ecclestone is ontvoerd. Volgens Braziliaanse media verdween de 67-jarige vrouw... afgelopen vrijdagnacht in Sao Paulo. Haar ontvoerders namen kort daarna contact op met haar familie. Ze eisen een bedrag van 33 miljoen euro losgeld. Er is nog laatste nieuws. In Normandie houden twee mannen een aantal mensen gegijzeld in een kerk. De twee mannen die gewapend zijn met een mes... zouden zo'n vier tot zes mensen vasthouden in het kerkje... in het dorp vlakbij Rouen. De Franse politie heeft de omgeving afgezet. Meer informatie ontbreekt nog. Het weer, zon en bewolking. En mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen eerst zon laten buien en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 3 kilometer tussen knooppunt Diemen en Muiden-Oost. En ook op de A9 richting Alkmaar staat 3 kilometer tussen de knooppunt de Rotterpotteplein en Velsen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Want uh, ja, we mogen toch zeker niet klagen over het weer. Zometeen op de radio, uh, Erik Christiani, ook de Sweet 16 komt voorbij. Dat de uh, koren erin die hel Helga met Loop Nooit voorbij dat huisje. Loop Nooit voorbij.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 en later omgedaald in de Jumping duels. Deze groep, geformeerd naar het voorbeeld van de commerci commerciële rocker Cliff Richard... scoorde in 1961 nummer 1 met de wheels. Hij was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En uh, solo uh, is hier een jaar later gegaan. En uh, ja, met deze grote hit, Sofietje. Op het uh, Zweedse nummer Vroken Vraken. Met een tekst geschreven door Gerrit en uh, Braber.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 En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man van zes. We spelen enkel Dixieland en jazz. Want wij zijn stapel. zijn staan.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 geboren in Kerkraan op 12 augustus 1955. Een Nederlandse zanger die als kindersterretje in de jaren 60... bekend is geworden onder de naam Heintje. En hij zingt er in het Nederlands, Duits, Engels en zelfs in het Afrikaans. En zijn bekendste nummer is wellicht natuurlijk door mijn mama. Een andere grote is zijn... Ik bouw die een schloss. Heit zie, zie, Ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland. je lief. je zo lief. En je bent de allerbeste... En ja, als u een klein beetje goed hebt opgelet, dan uh, hoort u toch weer nummers... die ook Jan Smit, uh, Jantje Smit toen de tijd toch uh, ook groot heeft gemaakt, hè? Dus uh, ja, u hoort nu Heintje met Mama, ik wil een paardje. Twee mooie ponies stonden dagelijks... Verrevelde zij in gedachten.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 Wij maakten kennis bij een kennisie, zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal doordolle, ze zijn nu mijn manel. Ik dacht wel, die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen in Borel. ik was helemaal doordolle. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 Ja, dat waren de Skymasters met wel bedankt voor het gezellige avondje. Afkomstig natuurlijk voor een Duits nummer. Vielen dank voor die viele bloemen. En daarvoor hoor muziek van de Fortuna's met Buena Fortuna. Zometeen een leuk plaatje. Gaan we oude klassieker die u waarschijnlijk zeker ook kent. Johnny uh, Hoes met uh, Marietje. En ook uh, Willy Albert die komt eraan met Waar ben je? Maar eerst hoort u de trekvogels met Kleine Schooier.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 Zo vanal. Is het waar, moet ik andere mensen geloven? Is het waar wat dit Aankwam zag zij de jager zo, en hij hield haar. Dochter heeft die stuur Haar niet in het bos Dus wie een leuke Lieve dochter heeft die stuur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 Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Bobby Kleine, met mijn vader is cowboy. Meneer hij Omi Jan. En de Haagse vluchtband met Zweer bij de knop van... Ik zeg tot ziens, nog een hele fijne week. En geniet van het mooie weer. Wie wordt lid van onze kring? De vereniging. Wie van jullie heeft nog animo? animo! Leid het op foute schaal, alles internationaal. Post, en witte telefoon. Telefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. Ja! Wordt je lid van onze kring, doe dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zweer bij de kop aan de deur. Nooit van de meisjes zal houden, zeer bij de knop van de deur. Dat je nooit met de meisjes zal komen, want heel het leven speelt nou een nauwig spel. Van veilige zelf, van veilige zelf, zeer bij de knop van de deur. Ha <laughs> ha